Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Nederland zijn zeker 85 sperma donoren met meer dan 25 kinderen. Terwijl dat verboden is. Er is van alles misgegaan bij klinieken. En dat komt nu pas naar boven door een wetswijziging. Waardoor nu beter kan worden bijgehouden hoeveel nakomelingen zaaddonoren verwekken. Daarom belde deze vrouw meteen de kliniek op waar ze haar donor vond. Toen kreeg ze te horen dat de donor waarvan ze kinderen had gekregen alleen aan die kliniek had gedoneerd. Maar toen kwam er nog wel een maar dat er ook nog geteld zou worden in de kliniek. En toen kwam er toch een ander getal dan ik eigenlijk uh, had gehoopt. Nou ja, de grens is 25 en het was 36 wat werd medegedeeld en 36 donorkinderen. Dus eigenlijk hebben mijn kinderen 34 half broers of halfzussen. De Vereniging van Gynaecologen biedt duizenden betrokkenen excuses aan... en roept moeders, donorkinderen en donoren op om zich te melden bij hun eigen kliniek.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 met de patiënt. Er wordt nu onderzocht hoe meer mensen alle vier de medicijnen kunnen gaan gebruiken. En bij de marathon van Rotterdam waren gisteren een hoop exotische outfits te zien. Mitchell uit Rotterdam die had wel de opvallendste: hij liep de 42 kilometer in een opblaasbaar dino-pak. Het viel niet mee, hij deed er bijna twee keer langer over dan toen hij zijn recordtijd liep. Hoppakeetje! Ja, we zijn er, hè. Het is gedaan, hè. <lacht> ik ben de boze dino. Dit is niet normaal. Normaal trap ik hem af in 3,5 uur. En nu zes uur volgens mij op de klok. Met dat belachelijke ding aan. Die pas van die T-Rex, die past gewoon niet bij mij. Die is veel te kort. Het was de zwaarste rit ever. Maar hey. die kinderen die hebben genoten, joh. En daar gaat het om, hè. Ja, het pak dat met een ventilator werd opgeblazen, liep elke keer ook nog eens leeg. Hij heeft onderweg vier keer de batterijen moeten vervangen. Heb ik het weer voor je. Vandaag een mix van zon en wolken met vooral veel zon in het noorden van het land. Het wordt 15 graden langs de kust tot 19 graden in het zuidoosten.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 Hoe was jouw week? Uh, nou ja, uh, uh, laat ik zeggen, mijn fiets is kapot gegaan. Ja, dat vertelde jij net. Het is maar wel goed, een heel uh, bijzonder verhaal. Ja, ik... Uh, maar dan moet je, je moet het ook zo vertellen zoals je het net tegen nou, mij vertelde. Nee, ik fietste gewoon en ja? dan opeens krak die, dat zadel. Uh, die boem, zadelpen. Ging, ja, ging naar beneden. ja. En ik kon hem net remmen, gelukkig. Maar uh, nou ja, dat kon twee ding dingen betekenen. Ja, je bent niet met je Ari tegen het. Uh... Nee, nee, nee, nee. Ik kon stoppen. Ik kon stoppen. Maar goed, uh, ben ik naar. Uh... En dat, dat kan eigenlijk twee dingen betekenen. Of het is uh, zwak materiaal. Hè. Dat ja, dat kan. Dat of het hebben mentale Kan ook. Of ik ben te zwaar. Maar nou. ik denk toch dat dat eerst hoor. Dus, uh, maar goed, hij staat nu bij uh, Martijn. En uh, ja, ik heb geloof ja. nog een tweede fietsje. Uh, nou, dat is leuk om te horen. Want we hebben straks een verslag van Martijn. Ja, dat hoor ik, ja. ja. En uh, die gaat vertellen hoe het allemaal... Ja, ik sprak uh, hem uh, een paar dagen geleden ook al. Uh -huh. nou, hij was helemaal zenuwachtig dat jullie langs kwamen. Nee, nee, hij heeft het heel nee, goed, gedaan. Nee, nee. Ja, is het dat goed gedaan. Ja, hij heeft het heel goed gedaan. Hebben jullie nog over de racerij gehad, of niet? Nee, heel even. Okay, heel wel. even, ja. ja dat is grappig dat hij dat is doet. Grappig, ja, dat ja, doet. Ja, ja, ja. En hij heb allemaal, uh, vorig jaar is het tweede geworden. Ja. Ja, ja allemaal bekers. Leuk, gehad, ja, ja, want we komen er thuis niet in. Hey, en um, um, hoe heet het? Um, uh, ja, de Grand Prix is weer bezig hè, in Bahrein. Ja, het wordt een. Uh, het wordt lastig voor om zo te zien in ieder geval. Maar als jij uh, maandag uh, opeens een Familie 1-wagen hoort uh, uh, rijden op de circuit. Dat kan hè? Dat klopt, dan is het een. Aston Martin. Aston Martin. Nee, Aston Martin. Ik denk niet dat uh, Stroll of uh, Alonso hier zijn, uiteraard niet. Nee, wie, wie uh, rijdt ik, er dan in nee? Nou, een van, die, van, die, van, die, van die, uh, die jonge jongens Tuckers? die. Uh, wat, oh, je hebt een, een jasje ik, van Aston Ik heb een Martin. jasje van Aston Martin. Oh, Oké, okay, je hebt goede contacten daar. Nee, ik heb, die heb je gekregen. Oh, oh, die heb je gekregen. Van mijn dochter. Oh, wat leuk, wat leuk. Maar ja. goed, in ieder geval, die rijden dus uh, maandag, als het goed is. Ja, hoe laat? En, uh, ja, dat is nog niet bekend. Maar, ik denk, maar kan je dat gratis de uh, tribune? Op? Dat neem ik, aan, neem ik aan van wel, ja. Ja, hè? ja ik denk niet dat ze het helemaal afsluiten. Nee, ik denk het ook. Niet. Maar goed, in ieder geval, uh, 7 mei, woensdag, komt uh, Alpina Zandvoort. Ja. En 8 mei is het beurt aan McLaren wat leuk dat ze hier komen hè ja zeker en, ja. en waarschijnlijk komt Esther Martin nog een keer terug op 12 en 13 mei oké okay. uh, vorig jaar heeft Alpine ook gereden uh, voordat de hier was ja. met de Jack Doen mm -hmm. uh, dat was toen de enige maar ja ze vinden het voor toch uh, of leuk of uh, belangrijk laat ik ja, het zo zeggen ja, ja. maar uh, wel grappig dat ze hier komen ja zeker en, uh, het zijn natuurlijk wat oudere auto's. Het zijn wat oudere auto's. Maar, maar wel uh, snelle jongens in ieder geval. Er staat, um, staat er al wat in de krant, jongens? Ik weet het niet. Nou ja, goed, er staat van alles in de krant natuurlijk. Ja, dat, wij, wij zijn helemaal trots op Ja, Ja, de, ja, de Oekraïners kunnen een jaar langer blijven. Maar daar gaan we straks ja, over praten. Dus met, met, uh, de is een jaar uitgesteld, hè? Ja, is een jaar uitgesteld, ja. inderdaad. Ja, jongens. Uh, ja, wat gaan we eigenlijk doen, Geh? We gaan uh, praten met wethouder De Kloet. Ja, en die gaan uh, we straks bellen. Want, uh, ja, die gaan we even bellen zo. Die woont uh, natuurlijk in Kortenhoef. Ja, het is een, een, een beetje een politiek getint uh, eerste uurtje. Ja, dat klopt. Want uh, de burgemeester David Molenburg komt ook nog langs... over zijn nieuwe termijn en uh, de plannen voor de zomer... en er komen nog wel een paar zaken Precies. Uh, voorbij. Uh, dan is er ook nog Patrick Berg... Hè, mm -hmm. die uh, praat over de uh, opbouw van de strandtenten en Ries, et cetera. En, en twee uur... En, en misschien nog een stukje Badhuisplein. Uh, en uh, uh, uh, twee, ja, twee, uur, twee uur is... Die, uh, ja? Hebben je Jan Mankoper aan de lijn over de kick-off van de Pride? Ja. Klopt, Pride at the Beach. En uh, daarna uh, Carine Firm, uh, wat ik vertelde, een, een, een, een, een, ja, een, de ondernemers van Zandvoort, die ja, een leuk, serie leuk. maken, ook ja. voor televisie. Na bloemhuis bluis, Na Bloemen, Huis, bluis fietsen, uh, ja, ja, En uh, uh, elke veertien dagen ga ik met uh, Carina. Ja, vind ik het uh, En uh, ja. gaan we de ondernemers uh, bekijken. Ja, in en dan gaan we nog praten over uh, de passione hey, Matthäus, uh, ja, ja, Dat is brood. niet gering hoor. Nee, dat wordt een, groot, dat uh, wordt een uh, heel groot verhaal. Ja. Leuk, ja, leuk, leuk. Willem uh, is hier straks in de studio. Het ja, is dan, uh, komende uh, vrijdag he, in de avond. Maar daar gaan we straks alles over vertellen. Laten we beginnen. Maja, ook welkom trouwens. Maja Kopp, onze technica. Dus uh, muziek uitzoeken. Stelde. Ja, ja, nou ja, sorry toch niet uitstootster. <laughs> nee maar een uh, stuk samenstellen. Stelster. Ja Hij ja. ja, ja, nee, ja. vertelde dat ze allemaal filmmuziek heeft. heeft uh, klopt dat, uh, Maya? Ja ja filmmuziek. Ja, ja, ja, ja. Ik heb allemaal filmmuziek. Oh wat grappig. Toevallig ja. de Cootebet en Ugly niet. Maar, ja, ja dat vroeg ik, ja, maar ja. Die, die, die is gewoon 55 minuten Ja Die was iets te lang. Ja, ik te heb wel de Godfather voor. Godfather ja dat is Maar goed ik had her gezien en ik dacht, uh, ah. leuk, ja, dat is een goede muziek gemaakt. Wat ga je nu draaien? Uh, ik ga zo meteen de uh, Could We Start Again, please uh, draaien? Oké, okay. uh, uh, Jesus Christ, superstar, natuurlijk. Ja. Klopt. En, uh, maar ik heb de wethouder onder de telefoon zitten. Oh, de oh. wethouder is niet... Nou, dan gaan we daar nou, ja, kunnen we ook theater. meteen heen gaan. En dat doen we daarna gewoon. Ja, nee. euh, ja Jan Jaap de Kloet, welkom Jan Jaap. Goedemorgen. De, Goedemorgen. De wethouder van de gemeente Zaanvoert, uh, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, vastgoedtransitie <laughs> uh, en uh, renovatie en de Dutch Grand Prix natuurlijk. En sinds kort ook uh, openbare uurwerken. Dat klopt hè. Ja, ja, absoluut. Openbaar ruimte hoort erbij. Ja, openbaar ja. ja, ruimte. En het gaat over een uurwerk wat staat op de Sofiaweg. Ja, er is een um, heel ding over, hè? Ja, dat werd op uh, Facebook opeens gezet, op de gemeentelijke website. Ja, het zo. staat ook op de, in de krant, volgens mij. Want die is kapot. Ja. En uh, ja, de vraag is, uh, moet die blijven staan of niet? En dat is uh, toch een, uh, een onderwerp wat heel veel mensen bezig houdt, Jan ja, Dat heb je misschien ook wel ja. gezien. Nou ja, zeker. En dat is ook de reden waarom we de buurt wilden vragen, ja. wilden vragen van, uh, moet die weg, moet die blijven. Uh -huh. uh, de klok viel een beetje tussen wal en het schip. En, uh, want hij is eigenlijk van niemand. Hij staat er al een tijd. Nou, hij is ooit geplaatst door volgens mij die horlogerie Waning, ja. die daar toen Ja, maar die, die is er natuurlijk niet meer. Dus, nee, die is er niet meer. Dat klopt. dat klopt. En uh, dus het onderhoud, uh, ja, dat uh, vereist enige uh, aandacht en, uh,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 dit zijn wel echt dingen die zo in de buurt uh, leven, geen ja. uh, super grote onderwerpen, maar wel belangrijke onderwerpen. Absoluut een belangrijk onderwerp, zeker. En, uh, het, het bepaalt ook de sfeer in de buurt. En zo'n klok, uh, he, je ziet ook de reacties op, uh, op Facebook bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat er veel mensen zijn van, ja nou toen die nu ook inderdaad bij de juwelier ging en uh, ook nu die hier staat. Uh, ja, ik, ik keek er altijd als ik er langs reed of als ik naar school ging. Of zeker, iedereen kijkt er wel naar. Ja. He. ja, het is echt, echt zo van die dingen die, uh, ja... Die, die zo bij je uh, omgeving ja. horen. Maar ja, de laatste tijd werd je veel op het uh, verkeerde been gezet. Hè? Want dat gaf, ja, gaf steeds ja. de verkeerde tijd aan. Ja, daarom dachten we van ja, wat we <laughs> nu mee doen? Um, gaan we weer naar het weg Ja. Even. Nou maar goed, er... uh, wat, wat heel veel uh, uh, vraagtekens opriep was het bedrag wat genoemd werd van 10.000 ja. euro. Dat het moet gaan kosten. Ja, dat begrijp ik heel goed. En dat is natuurlijk niet alleen maar het repareren van de klok.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 Zeg maar waar je die kan bestellen en dan doen we het zo. Nou ja, ja in Vogel zit een heel goed, uh, goed winkeltje volgens mij. Ja, maar <laughs> dit is wel iets meer dan iets... Uh, even uit de ja, maar dit, nee. dit, dit, de stationsklokken zijn um, ongeveer net zo groot. En uh, ja, daar zal uh, ook een, een binnenwerkje in zitten die, die af en toe uh, um, opgelapt moet worden.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 Alles bij elkaar zitten we nou tegen de 550-stemmen. Precies, wat zo? En, en hoe? We ja, hebben ja, dus het zeker. En... Ja. En drie kwart ongeveer vindt dat die moet blijven. Uh -huh. Oké, okay, toch wel. Wou jij nog één vraag stellen? Of... Nou, die, die vraag wilde ik stellen. Oh, die vraag wilde ik ja. stellen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Um, Oké, okay, dus tot, tot over de klok even. Uh, ja, nu we je toch aan de lijn hebben. Je kan er haast niet omheen. Uh, toch een paar andere zaakjes nog, uh, ja. Jan-Jaap. Uh, met name uh, Ries, hè? Je, Er is een brief gestuurd een ja. uh, week of drie geleden naar uh, het circuit. Wisten de, de eigenaren van, van uh, Ries, zeg je dat goed? Ja. ja hè? Uh, om, om die rotzooi van die branden zo op te ruimen. Nou, nou zijn ze begonnen, dat heb ik begrepen. Ja, absoluut. De brief was uh, iets korter geleden. Um, ze hebben er snel op gereageerd, want ze hebben daar laten weten van twee dingen. Eén, het, uh, het seizoen komt eraan. Uh, dus ze willen dat, uh, zoals ik het heb genoemd, de troep wordt opgeruimd. Ja. Um, bovendien komt er een vester in juni. Ja. Um, Luminous, ja, ook... ja. Ja, nou kijk, dit soort dingen zijn natuurlijk wel belangrijk um, als het gaat over openbaar orde en veiligheid. En, en in dit geval eigenlijk ook de volksgezondheid. Mm -hmm. um, we hebben ook het beeld geschetst nou stil nu dat er een voorjaars- of zomerstorm komt. En uh, de, de zooi wijdt over het boulevard of nog erger richting het strand. Ja, moet ja dat we kunnen het gewoon niet hebben. Dus daar hebben we echt uh, het, het, het, het serieuze gesprek over gevoerd en de brief gestuurd om. ...aan te geven dat hier echt snel opgehandeld wordt. Ja, nou ja, in ieder geval... ...ben ik daar blij om. Dat is wel lekker, ja. Ik zou meer brieven versturen hier en daar... Dat we snel reageren. Precies. Meestal wordt er snel gereageerd op de brieven die we sturen. Toch wel. Bijvoorbeeld ook naar het casino, hoe dat nu afloopt. Nou ja, we hebben natuurlijk ook contact met het casino... ...over de sluiting van het casino. De grond, hè. Het casino heeft bezwaar gemaakt tegen ons volksrecht. ja. ...bezwaarcommissie geweest en we wachten op de uitspraak daarvan. Ja, dat is, dat is een, daar is nog, geen, uh, nog niks over te zeggen eigenlijk. Nou, ja, uh, niet meer dan dit in ieder geval. Nee? Jullie ja. hebben in de tussentijd ook geen contact gehad meer met... Uh, het, is het, niet in ieder geval. ...Holland Casino. Nee, en maar nou ja. wat, wat, ook niet over de garage eronder? Um, nou ja, de garage is daar natuurlijk een onderdeel van. Er is een opstalrecht gevestigd, dus het is een vrij complex euh, onderwerp. Ja, dat kan je niet los zien. Ja. Nou ja, het, het is natuurlijk een beetje onhandig om de garage, die van het casino is, los te zien van uh, plot wat boven de grond staat. Dus het, hmm. Maar is dit... Dit, heel beschouwd. dit kan wel ver, weer veel vertraging opleveren, of zou dat meevallen? Um, nou ja, dat hangt een beetje vanaf hoe snel het gaat. En als die uitspraak uh, duidelijk is, dan uh, kunnen we daar in ieder geval uh, verdere stappen in ondernemen. Ja, ja. Dus, um, ja, mensen willen graag weten wanneer er eventueel gebouwd zou gaan worden op dat badhuisplein. Je hebt eerst die woningen, ja. en dan het hotel, en Um. ik denk dat het eerste hotel uh, aan de beurt is en dat, ja? Dat de mensen... ja kijk de, de uitvraag voor de appartementen daar zijn we nu mee bezig op, mm -hmm. de, op de tender zoals het zo mooi heet um, ja die wordt echt samengesteld er is natuurlijk flink wat uh, voorwaarden, mitsen en maren aan daar wordt nu ambtelijk aan, uh, aan gewerkt mm. en, um, maar het hotel is natuurlijk iets verder al in de ontwikkeling dat hebben jullie ook gezegd ja, ja, ja, ja. Ja. Um, dus ik denk dat dat uh, eerder gaat dan uh, de appartementen dat is aan de ontwikkelaar. En ik heb wel gezegd, ook in de raad, van uh, ik vind dat die appartementen nu snel moeten worden opgepakt. Ja. Dus het stedelbekundig plan is vastgesteld. Ja, ja inderdaad. Nou ja, goed, uh, uh, we hebben het in deze uitzending met jou meer gehad over de andere bouwprojecten hè, die allerlei Zeker. vertragingen oplopen. Uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Curidex. Uh, hoe, hoe staat het daarmee? Want is, wordt dat nou een jaar uitgesteld in verband onder andere met uh, de stikstofproblematiek? Uh, ja. De alle, het allergrootste probleem op dit moment... en dat heb ik ook vaker gezegd... ook bij jullie trouwens, is yeah. het uh, stikstofdossier. Yeah. Um, zeker voor een bouwproject... wat uh, rond 500 woningen betreft. Uh -huh. Zeker uh, ja, in dat toch al dicht bebouwd gebouw gebied. Plus dicht bij Natura 2000. Uh -huh. Er zijn allerlei... Uh, voorwaarden waar je aan moet uh, voldoen. Um, en dat is ook... tevens uh, het grote vraagteken. Want uh, er is zelfs een... Rijkscommissie ingesteld die afhankelijk in april met uh, een soort richtlijn zou komen. Mm -hmm. En uh, de Rijksoverheid heeft dat zelf al uitgesteld tot juni. Dus ja. dat is dus... volgens mij al een indicatie dat het een, een lastig uh, dossier is. Maar verwacht je verstoppelingen in dat hele stikstofdossier? Sticht Ik vind er werkelijk geen enkele voorspelling. Nee, moeilijk hè, ja. ja het is maar... ongelooflijk moeilijk. En er zijn ook, uh, zijn ook... De afgelopen maanden werden de dingen gezegd door uh, de minister... en uh, daarna werd het een week later uh, door een gerechtelijke uitspraak weer anders... Uh, mm -hmm. Toen was er weer een aanspraak over Greenpeace. Uh, ik heb heel veel contact met de provincie hierover. Ja. Want die zijn eigenlijk het bevoegd gezag, zoals de mooie Ja. ja. Uh, het, het is echt koffie die ik kijk op dit moment. Moeilijk is het allemaal. Uh, nou, het laatste dingetje. De, de, ik zag op de, de, de agenda van de raadsvergadering komende dinsdag... Uh -huh. dat er maar één bespreekstuk is en die gaat over jou. Belangrijk. Of oh, ja, heel belangrijk. belangrijk. <laughs> dat gaat over uitstel van uh, het feit dat je hier moet wonen als wethouder. Ja. Ja, ik, ik ben natuurlijk wethouder van buiten. Dus ja. ik heb bij mijn uh, installatie uh, twee jaar geleden alweer. Uh, dan, dan krijg je ontheffing voor de huisvestingsplicht eigenlijk, zo heet het officieel. Maar dat is per jaar of moet dat het el elk jaar, jaar... opnieuw worden vastgesteld? Ja. ja, dat moet elk jaar worden vastgesteld. Oh, Oké, okay. en, en dat gaat nu weer gebeuren waarschijnlijk. Dat, ja, ik neem het aan voor wel. Ja, dat neem ik ook wel aan, want het is natuurlijk binnen tien maanden is er alweer een, een, een, een er verkiezing. Hè? Maar het houdt in dat je hier moet komen wonen. Sorry? Nou Wat je nou... moet je moet als wethouder eigenlijk hier wonen en daar kan dus vrijstelling ja. op worden gegeven. Oké, okay, oké. Okay. En dat ja. komt ja. dan. En voor raadsleden is het sowieso dat ze in, in de in, de, in de plaats, daar kan je geen ontheffing voor krijgen, dat de uh -huh. ook. Alleen voor wethouders wordt, ook omdat het uh, nou in het hele land eigenlijk uh, veel wethouders van buiten zijn, uh, is de bepaling ingevoerd dat je een ontheffing ja. moet krijgen voor die. Ja, je kunt altijd zeggen van, nou, er zijn geen woningen in Zondvoet. <laughs> dat maar, schiet... Dan denk je, er ook eens hard achteraan. Ja. <laughs> je altijd, dat ik achteraan. dat schiet niet op. Dus, ja, uh, ja, hey. ik kan hier gewoon niet wonen. Nee. Maar je zou, hier, je zou hier eventueel wel willen wonen natuurlijk, of niet? Lekker ah, ja, aan het zee. Zeker. Kijk, als ik de, de politiek in Zandvoort is uh, tamelijk dynamisch. Ja, dynamisch kunnen we zeggen, ja. Uh, dus als ik zeker weet dat ik vier jaar lang in Zandvoort uh, kan functioneren, dan doe ik het zeker. Ja, zou je maar... eventueel uh, de volgende vier jaar ook weer door willen gaan of niet? Als wethouder? Uh, oh... Er is ooit een mooie uitspraak gedaan. Als het volk mij roept, dan ben ik. Eh... <laughs> Oké, okay, nou, dat gaan we horen. Misschien uh, wel roepen in de woestijn, maar ja, je weet het we ook roepen, ooit, in, he? roepen in Korte in <laughs> Ja, dat weet ik dan. In ieder geval roepen op het strand. Ja. Ja. Nou, Korte Hoef is ook mooi hoor, want ik ben er toevallig Zeker. nog uh, doorheen gereden. met de motor uh, vorige week. Prachtig allemaal. Vraag, prachtig. vraag maar, Ger. Ik kom ja, er wekelijks. Ja, ja, ja. Goed, uh, jouw Jaap. Uh, nou, uh, of jij moet nog iets uh, willen melden dat je zegt van nou, dat zou ik. Heel graag kwijt, willen. Uh, nou ja, dat, dat alle projecten die nu uh, lopen, zijn natuurlijk om druk, uh, druk bezig. Uh, de, daar hebben we nu, heb ik een eerste schets gezien van de invulling. Daar okay. zijn we hard aan het, uh, hard, hard het werken. Ja. Uh, dus ja, die, die projecten lopen inderdaad. Ja, en Marie school maar dat, dat, dat is ook onder ja, jou? Ja, School, dat is, uh, daar word ik wel vaker over gevraagd. Maar dat is eigenlijk echt geen handel ja. van Gertje van ja, ja. Uh, Nee, van prewonen is dat. Uh, of van prewonen, oké. Okay, maar ja, het is natuurlijk een tijd geleden al verkocht. Maar er gebeurt ja. verder helemaal niets Maar de gemeente ja, ze... kon er toch... Ik zou eens een keer een brief sturen, misschien. Nou, ik heb ze toevallig voor, van de week gesproken. En uh, ik heb begrepen dat het einde van het jaar echt de werkzaamheden beginnen. Ja, oké. Okay. So. Ja, dan gaan we daar een beetje vanuit. Uh, hartelijk bedankt, Jan Jaap, geniet van het weekend en uh, we spreken elkaar. Ga je, er, ga je nog uh, volgende week naar de testdagen van de Grand Prix? Nou, dat denk ik niet. Uh, ik, als, als ik tijd heb, uh, zeker. Oh, dan ga je wel. Uh, Oké. Okay. Nou ja, kijk, ik vind het natuurlijk leuk om, uh, kijk. Laten we er wel wezen. Het circuit blijft natuurlijk magisch. Dus als ja, uh, je ja, ja, de gelegenheid ja, ja. hebt om daar naartoe te gaan, dan uh, doe ik het absoluut. Ja. Nou ja, goed, ja. Over, over de Grand Prix in Zandvoort gaan we de komende tijd ook nog wel eens een keer uh, praten. Daar mag je me altijd over Dat, uh, helemaal uh, goed. Hartstikke <laughs> goed. Ja, nogmaals hartelijk dank en een goed weekend. Okay. Jullie ook. Oké, okay, okay, dankjewel. Bye-bye. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. see you dying to see you but it shouldn't be like this this was unexpected what do I do now could we start again please I've been very hopeful so far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 Start again. Could we start again? I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother.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 Sister, I got free brother. I got two times, the times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and two days oh my cookie. Oh! hair, got more hair, got, more head, got, more brains, got I got my feet. I got my toes. I got my liver. I got my blood. Got my guts. Got my, got my muscles. I got. ...is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Uit, uh, uit, uit her, hè? He? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ah, ja, ik, ja. Ik heb het in, meer in ieder geval. Maar jij wel, maar ik, ik heb geen her meer. Goedemorgen. Ja. Jouw heer is uh, aardig uh, Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen uh, burgemeester David Molenburg. Ja, het was even, was even rinnen, geloof ik. Ja, hè? Zo zeg. Um, ja. uh, er stond half elf in mijn agenda. Oké. Okay. We hadden namelijk geen weer geappt. En toen zat ik even het schema van je te kijken doen. Oh shit, vijf minuten eerder. Ja, hij <laughs> maakt het schema. Dus hij, ja. hij, hij is altijd uh, scherp hè, met de ja. tijden. Ja, heel Maar het is goed dat ik nog even keek. Maar het is gelukt. gelukt. Uh, hartelijk ja. welkom in ieder geval. Um, ja, uh, twee weken geleden. Nee, alweer vier weken geleden, denk ik... is in de raad uh, uh, duidelijk gemaakt... dat de Raad door wil met jou. Dat um, klopt, hè? Dat klopt. Ik zag je staan met Bloemen. met, uh, ja. met uh, Belinda Geursen. De ja, met Belinda. De Nee, dat klopt. Dat, is, ja, dat, dat heet het proces van herbenoeming. Ja. Dat betekent dat je ruim daarvoor zelf bij de commissaris langs moet. Dat moet ik eens in zoveel tijd. En die krijgt dan input van de, ja, wat heet de klankbordgroep uit de gemeenteraad. Ja. Daar heb ik door de periodes heen regelmatig gesprekken mee. En met de input van die gesprekken zit je bij de commissaris. En dan krijg je de vraag, wil je door? Nou, toen heb ik gezegd, ja graag. En dan komt er een proces op gang. Dan moet er een vertrouwenscommissie in het leven geroepen worden vanuit de gemeenteraad. Ja. En daar heb je nog gesprekken mee. Um, en uiteindelijk moet dat, ja, moet dat dan ja. uit in een voordracht tot herbenoeming. Tot... Maar gebeurt het wel eens dat de commissaris ook zegt van, ja, ik wil eigenlijk liever niet met je door. Uh, uh, wat wel gebeurt, is dat bijvoorbeeld een gemeenteraad dan een signaal ja. in de richting van. Een ja, inderdaad, want die hebben ook gegeven. eerder een gesprek gehad hè, met. Uh, uh, ja. en, en zegt van nou, uh, het ja, dat lijkt ons toch wel ja, elkaar gaan. En dan, ja. dan, dan ja. is het in de regel zo dat dan het aan een burgemeester zelf is. Hmm om te zeggen, nou, ik, uh, ik ga niet voor herbenoeming. Ja. Nou, in mijn geval kreeg ik die signalen absoluut niet... Ja. Uh, en heb ik nog heel veel zin om door te gaan. Dus ja. was, uh, was de keuze in ieder geval aan mijn kant snel gemaakt. En was ik heel blij dat dat ondersteund werd met die, uh, die voortdraad. Ja, begrijp ik. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, ik denk over een enkele weken, maanden misschien... dat het officieel wordt, hè? want het, uh, voor 19 september moet het in ieder geval... Uh, ik moet, uh, uh, het moet nu uh, helemaal door de molen heen. Ja. En wat, wat is de molen? Uh, het, moet, het, gaat nu, het ligt nu bij de commissaris, daar is alles ja? ingeleverd. Die moet dan dat naar de minister sturen. Middellandse Zaken, uh, van, uh, van Middellandse Zaken, die moet er dan... Handtekeningen onderzetten, dan nou heb ik begrepen dat tegenwoordig ministers nog wel eens moeilijk kunnen doen met het zetten van handtekeningen. Ja. die ze formeel zouden moeten zetten. In dit geval denk ik dat het geen probleem is. Ik heb in ieder geval niet, Ik heb, nee. heb ooit iets lelijkers over deze mevrouw gezegd, maar over haar niet. Dus dat um, ja, ja, is. maar. Bof, maar Marjolein Faber is dat, geen dat, minister van Binnenlandse Zaken. Dat, dat, dat, dat wel. Uh, <laughs> dat gelukkig, weet ik bij uh, Mars. Maar goed, je weet het nooit. Ja. Ja. Uh, en gaat het dan naar de koning ook, toch? Uh, ja, ja. ja. ja hij handtekening wil Ja, ja, maar, ja dat, is, dat, uh, de... maar dat geldt voor 400 zoveel gemeentes in Nederland. Nee, ja, ja. Ja, dat dat is. Is, in Nederland is het zo dat als je onder de 50.000 inwoners bent, dan is het een koninklijk besluit. Dus dan kan ja, ja. Het, het ah. de minister wat voor aan de koning en die zet zijn handtekening. Mm -hmm. Als het boven de 50.000 inwoners is, dan moet de ministerraad daar wat van vinden. Ah, dan okay. is het... Een benoeming die ook door de ministerraad moet worden goedgekeurd. Ja, maar alleen ja, de grote steden, natuurlijk. Ja, ja wij hebben 17.000 inwoners. Ja. Ja, maar in ieder geval, uh, waarschijnlijk weer, dus zes jaar. Ja. Uh, je hebt er zes jaar nu bijna op zitten. 5,5. En uh, en uh, en en uh, uh, ga jij in die komende zes jaar dingen anders doen dan in, die, in de afgelopen 5,5 jaar? Of? Nou ja, kijk, wat ik ongelooflijk belangrijk vind. Uh, ik, ik ben net uh, ook weer even uh, in Berlijn geweest. Uh, waar... Um, ja, maar met de marketingclub van Amsterdam, mm -hmm. uh, waren en als je ziet wat er uh, nog de komende jaren aan uh, toerisme en aan druk en groei ja. op ons afkomt 35% wordt gezet. Ja, ja. Groei. Meen je dat? Dat ja. ja. betekent, uh, wij houden echt met 20 tot 30% uh, rekening. Um, mm. Dat zijn mensen die komen niet alleen uit het buitenland, maar die komen ook uit de Randstad, want er komen natuurlijk steeds meer mensen bij. Ja. Je ziet dat, dat, uh, dat daar heel veel in verandert. Dat het bezoek ook heel erg verandert. Uh, de samenstelling van de bezoekers verandert. Je ziet dat de tijdstippen waarop mensen naar, naar Zandvoort komen veranderen mm. heel erg. Nou, Dat betekent heel veel A voor onze bereikbaarheid. B voor het aanbod wat we hebben. Maar ook voor de openbaar orde en veiligheid. Dat natuurlijk direct in mijn portefeuille mm. zit. Uh, en daar liggen wat mij betreft de komende jaren uh, grote vraagstukken. Ja. Uh, uh, waarbij ik het ontzettend belangrijk vind dat we als Zandvoort heel aantrekkelijk blijven. Mm -hmm. Dat we ook die uitstraling hebben van komen hier naartoe, want we zijn de badplaats van de metropool. Dat we dat in een goed evenwicht doen met uh, de leefbaarheid voor onze inwoners. Want meer drukte is natuurlijk meer gedoe, uh, uh, meer mensen. Uh, en tegelijkertijd dat we ook, uh, en dat vind ik zelf heel belangrijk... een badplaats blijven voor iedereen. Dus niet alleen maar voor de happy few, nee. niet alleen maar met uh, chique uh, tenten... maar uh, ja, voor, voor ieder wat wils. Ook mensen met een wat mindere uh, portemonnee. Ik ging laatst even een glaasje limonade drinken. En toen schrok ik toch weer van, van de prijzen. Ja. Nou ja, dat, dat zijn wel dingen die ik ook heel erg belangrijk vind. Ja, maar, ik zeg, ja, dat zal ik de komende jaren heel erg blijven. Amsterdam doen. is nog duurder, hè? Was, uh... Nou, het, het komt dicht in de buurt. Kan ik. Ja, het komt zeker in de buurt. Ja. Ja, ja. En, um, nou, je hebt vijf en een half jaar gedaan. Afgelopen vijf en half jaar. Wat is je het meeste bijgebleven? Formule 1 of uh, corona? Of... Ja, dat zijn natuurlijk dat zijn de hele grote uh, zaken, zaken ja. Die, ja. die gespeeld hebben. Um, even de, de, de dingen die me um, heel erg bij zijn gebleven zijn... met name die, die kleine persoonlijke mm. dingen die je meemaakt. Uh, dat zijn vaak die dingen die niet in de krant komen... maar gesprekken met mensen die het moeilijk hebben. Um, op het moment dat, dat je er kan zijn... Uh, als mensen even een schouder of een arm mm. nodig hebben. Verhalen die je hoort. Nee, meestal maar werk ik niet echt mee naar huis. Maar er zijn ook wel momenten dat ik bijvoorbeeld met... met uh, ja, specifiek één jongere een gesprek mm -hmm. heb waar, waarvan ik echt... Ja, weet dat de achtergrond zo, ongelooflijk ja. heftig is. Blijf je gewoon bij. Ja. Ja, en dat zijn de dingen die me heel erg bijblijven. Ja. Ja. Persoonlijk eh, vond ik, ja, met name eh, toen, ik, toen ik twee jaar eh, burgemeester was... overleed Carla, ja. dat de, was, ja. die al 19 jaar secretaresse was van, uh, van de burgemeesters. Ja. Ik moet zeggen, dat was aan de ene kant heel verdrietig... en aan de andere kant, zij was ook zo'n spil mm -hmm. eh, op dat secretariaat Ze wist alles. Uh, dat zijn je, de, de, de, de dingen die je echt bij blijven. Ja, ja. Um, en tegelijkertijd oh ja, natuurlijk ook hartstikke veel leuke dingen, evenementen. Uh, Formule 1 is natuurlijk een, ja. is een fantastisch ja, ja. feest om dat te mogen ontvangen. En daar mm -hmm. is, uh, operatie daar omheen met, met zo ongelooflijk veel mensen die daar heel hard en, en professioneel aan werken. Uh, ook aan de kant van de diensten, de politie, dat is echt prachtig. Ja, zeker. Laten we even uh, de komende tijd uh, bekijken. Ik wil het even hebben over de Oekraïners. Uh, ja. Het is net bekend geworden dat die weer een jaar langer op de huidige plek blijven aan de Noorderduinweg. Klopt. Um, dat houdt wel in dat, dat het binnen een jaar ook niet gebouwd wordt. Ja, dat, jullie hebben net Jan-Jaap nou uh, ook ja, uh, we net even in de even uitzending gehad. Ja. gehad. Ja. Kijk, er uh, gaat daar gebouwd worden. Ja. Ja, uiteindelijk, is ja. Allemaal, ja. Er is gewoon ongelooflijk veel gedoe rond stikstofregels. Ja. Uh, nou, betekent dat, dat elk bouwproject waar je ook in Nederland op dit moment kijkt, uh, loopt tegen problemen aan. Mm -hmm. Dus daar zit een zekere uh, vertraging op. Uh, wat mij betreft zo kort mogelijk. Ik, uh, ne, uh, hoe eerder daar gebouwd wordt, hoe beter. Ja, want zo'n verschil is natuurlijk om te Ja, uh, en tegelijkertijd, zolang daar die grond uh, niet gebruikt wordt... Uh -huh. is het zonde om hem niet op een andere ja, manier in ja, te zetten. Ja, ja, ja. Dat kan dus heel goed door die uh, Oekraïne-opvang. Nou, ik ben er geweest. Er zit een enorme omslag bij die mensen die daar wonen. Uh, en, en die allemaal daar tijdelijk wonen. Maar die hebben nu allemaal... Ze hebben werk, hun kinderen gaan naar school... Hmm. Uh, een groep wil echt dolgraag terug. Er is ook een, een groep die zegt: van, Nou ja, we, zit, we zitten hier al zo lang, we zouden ook best in Nederland willen blijven. Uh, daar zijn ze in Den Haag nu heel hard over aan het nadenken hoe we daarmee om moeten gaan. Maar wij mm. hebben gezegd: Nou, zolang daar niet gebouwd wordt, kunnen ze daar in ieder geval voorlopig even blijven zitten wat niet wegneemt, dat we natuurlijk op het moment dat er, dat daar gebouwd wordt, hmm. uh, ja, dan moet, moet de groep daar wel weg. Ja, het, ja, jullie ja, hebben al gekeken wat eventueel de mogelijkheden zijn. Ja, we zijn is, daar he? naar aan het kijken en uh, nou, dit biedt natuurlijk weer even ruimte en, en uitstel uh, wat niet betekent dat we daar uh, op dit moment niet heel uh, druk mee bezig zijn. Maar het zal, zal niet makkelijk worden om een uh, grote groep te, te huisvesten natuurlijk, Nee, he? nee en het, ja, het is ook niet gezegd dat dat dan allemaal op één locatie moet, maar uh -huh. uh, ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn, maar het is, het is op zich natuurlijk, ja, zoals de mensen daar wonen is ook geen feest. Nee, nee dat lijkt maar, nee. Eerst, nee. maar zijn die stikstofproblemen in Zandvoort groter dan elders? Ja, door elke plek is het anders. Maar ja, wij liggen natuurlijk helemaal ingesloten in, ja. uh, in natuurgebieden. Uh, welke kant je ook opgaat, je komt uh, natuur tegen. Uh, dus wij lopen er wel stevig tegenaan. Ja. Ja. Uh, we hebben het uh, uh, ook in Zandvoort in de Raad al vele keer gehad over de spreidingswitten. Klopt. Nou, gisteravond was het ook, wel, het, ook weer in de ministerraad geweest... En ja, eigenlijk weet niemand hoe het nou ervoor staat. Nee, het is gewoon chaos Het is gewoon chaos Ik moet zeggen ik heb, ja... Ik zag gisteren weer wat gestuntel voorbij komen. En Faber die helemaal niks wil zeggen. Schiet mij maar lek. Dus kijk, wat het lastige is, is dat... Die verplichting is er. Nou, ik moet zeggen dat het enthousiasme bij heel veel gemeenten... zolang het daar in Den Haag allemaal zo onduidelijk is, is niet heel groot... Um, dus ja, wat, wat mij betreft is de oproep, laat gewoon echt duidelijk weten uh, hoe en wat, wat, ja, wat en wij als gemeente. Ja, ja. Um, want ja, hier hebben we helemaal niks aan. Ja, hoe staan die omliggende gemeenten er nu in? Zeg, uh, dat, zeggen ze nog steeds dat het standwoord niet, niet voldoende doet? Ja, goed, dat, of? er is een, een, een, een regiegroep ja. uh, in, uh, in de regio. Uh, kijk, wat, wat ook de mogelijkheid is, is dat je bijvoorbeeld wat uitreelt. Dat je zegt, jullie hebben meer asielzoekers, nemen jullie op. Uh, en dan zou bijvoorbeeld een andere gemeente iets meer status ja, op kunnen ja. nemen. Het zijn allemaal denkrichtingen, maar ja, zolang wij geen duidelijkheid hebben uit Den Haag... wat mm. we precies moeten, uh, blijft dat heel ingewikkeld. He. Ja. Er is nu een spreidingswet, maar ja, ik kan er geen kaas van maken. Ja, en als, hij kan ook over een maand ingetrokken worden. Dat weer. Dat is, ja. Uh... Ja. Ja. En wat niet wegneemt, dat, laten we wel zijn, de mensen waar het om gaat, die zijn niet weg. He. Dus er nee, komen mensen naar Nederland... Ja. Uh, er zitten mensen in opvang die een status hebben. Die dus in Nederland mogen blijven. Ja. Dus het probleem lost zich ook niet, niet op. Dus het is heel simpel om allerlei wetten af te schaffen of ja. in te roepen. Maar ja, mensen zijn er, mensen er gewoon. Mensen zijn er wel. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, Stamford doet, doet op dit moment, uh, ja, zolang de onduidelijkheid is... Nou ja, wij, wij denken natuurlijk wel mee. Uh, ja. uh, en nogmaals, ja, we, we zijn op dit moment hebben we geen concrete plannen voor uh -huh. een, een hele... Uh, ja, grote opvang als een asielzoekerscentrum. Maar we praten wel mee in de regio. Ja. Ik wil even, even iets vragen over het rafijnjaar... wat eraan komt. Hè. Dus, uh, de gemeente aanzienlijk minder mm -hmm. geld... uitgegeven uitge krijgen van het Rijk. Nu zijn er afgelopen week 60... VVD-burgemeesters. Die hebben een brief gestuurd aan uh, minister Jezelgus over uh, Dat mm -hmm. zij er eens goed naar wil kijken. Want het... Uh, uh, Gaan CDA, u bent van CDA, gaan CDA burgemeesters het ook doen of niet? Nou ja, het, uh, het verschil tussen de VVD en het CDA is dat de VVD zit in de regering en het, het CDA niet. Nee, dat is waar. Uh, wij ja. hebben hele verstandige uh, CDA-bestuurders in ja. Nederland. Uh, we hebben ook zelf een penningmeester van CDA-huizen, zoals uh, wij hem altijd noemen, uh, in Zandvoort, uh, aan Gerst-Jan Bluis, die, die heel goed uh, ja. op de penningen past. Um, ja goed, En uh, uh, wij, uh, ook ik, vanuit mijn rol, uh, hmm. maar niet alleen in de richting van mijn eigen partij, maar in de richting van iedereen die ik uh, in Den Haag tegenkom. Um, uh, wijs echt op het feit dat met die wijzigingen die er, het is allemaal heel technisch, in dat gemeentefonds gaan plaatsvinden. Dat voor heel veel gemeenten grote problemen. Dat is een groot probleem. Ja. hebben wij, uh, moet ik zeggen, als Zandvoort... Wij dus, hebben parkeren. Nou ja, we hebben een relatief... <laughs> rel Goede ja. financiële uitgangspositie. Mm -hmm. Wat ja. niet wegneemt dat we er ook door geraakt worden. Maar echt die hele zware bezuinigingen die je in sommige gemeenten voorbij ziet komen. Dat is bij ons niet aan de orde. Mm. Niettemin, ja, ook wij krijgen minder Hullig. geld. Ja. Um, en dat. Ja, en, en ik vind het dus ook een, een, een plicht eigenlijk van elke bestuurder in Nederland. om wie uh, uh, ze ook uit Den Haag tegenkomen. of dat nou een minister, een staatssecretaris, een Kamerlid. het maakt niet uit, is om ze daarop te wijzen. Ja. Um, en is dus heel goed dat die VVD'ers VVD daar, daar op die manier ook ja. in de richting van hun eigen partij. Um, he, want ik, ja, wat ik een beetje zie is ook een coalitie die heel volgzaam is eigenlijk. Uh -huh. Ze maken allemaal wel ruzie onderling daar in Den Haag. Maar ja, uiteindelijk dit soort dingen is het heel goed dat partijen ook hun uh, bestuurders mm. daar op die ja. manier over onder ja, te druk zetten. Ja. Maar goed... Uh, uh... Uh, even kijken hoor. Ik wil, nee, ik wil even naar de, de, de NAVO-top. We uh, ja. hebben we al een keer eerder over gesproken. 24, 25 juni. Uh, afgelopen week zijn er ook uh, zijn dingen over bekend geworden. Uh, uh, volgens mij zeiden ze bijna dat uh, iedereen maar beter uit de randstad weg kon gaan. Ja. Ja. Eigenlijk. Uh, dat, dat nodigt ook niet uit voor, voor Standvoort wanneer het prachtig weer is. Hè? Nou ja, nou, of zal dat uh, meevallen? Uh, ik denk dat dat wel meevalt. Die de scheveningen er meer mee te maken heeft. scheveningen natuurlijk. Ja, want heel ja. Den Haag gaat op slot. Sterker ja. nog... Uh, mijn broer woont daar achter. Uh, uh -huh. Daar zijn ze nu al. Uh, dus ja. Weg aan het, wegen afluizen, gaan het afluizen, en, Ja. Bomen weghalen, lantarenpalen. We we ja. uh, dus ik denk dat dat voor ons wel meevalt. Kijk, uh -huh. waar wij natuurlijk wel heel erg naar gekeken hebben en uh, daar, nou ja, dat is wat, wat want ongeveer alles wat er aan politie is, wordt naar de ja. getrokken. Ja. Uh, als het toevallig in die, in die week ook uh, een hele week uh, 25 plus daad ja. is. Maar wat, ik heb de verzekering gekregen in ieder geval van onze uh, Kust het uh, politieteam... Uh, uh, dat het in ieder geval uh, voor de bezetting... in Zandvoort geen consequenties zal hebben. Die zeggen, mm -hmm. nee, wij zullen er echt voor zorgen... dat dat op orde blijft. We hebben in die periode ook nog Lamanocity als festival. Nou, daar hebben we gelukkig over het algemeen... heel weinig inzet voor nodig. Dat is een, een, een zeer vredelievend... En... We hebben een eigen beveiliging. Ja, een ja, ja, heel ja. vriendelijk publiek. Ja. Uh, dus in die zin denk ik dat het voor Zandvoort meevalt. Uh -huh. uh, wat niet wegneemt, dat het natuurlijk een enorm beroep doet op, op alles wat er in Nederland uh, beschikbaar is. Ja, ja. Ja. Maar u, u, u ziet ook in, in overlegstructuren wat dat betreft of niet? Ja, nou ja goed, wij, wij uh, hebben een overlegstructuur met alle burgemeesters van Noord-Holland, ja. Amsterdam en het Gooi. Als het gaat om de totale politie uh -huh. Daar bespreken wij ook dit soort dingen. Uh, bespreken we bijvoorbeeld ook uh, uh, dat niet uh, uh, hmm. in alle gemeenten... op hetzelfde moment hele grote evenementen hmm. plaatsvinden. Dus er wordt elk jaar een, een agenda, agenda samengesteld. Um, en dan hebben we natuurlijk onze eigen driehoek hier... met Zandvoort en, en Heemstede, uh, Veiligheidsregio, hmm. negen gemeenten. En op al die niveaus worden dit soort zaken besproken. Okay. Um, over over uh, groepen die het hier, uh, ja, die hier moeilijkheden veroorzaken... Zeg maar, hè. we weten allemaal waarom, om wie het gaat. Maar in ieder geval... Uh, uh, daar is denk ik wel over gesproken, afgelopen maanden ook, hoe, hoe dat aangepakt ja, gaat worden. Ja. Want ik, ik zag ook ergens dat er meer camera's komen op... Uh... Nou, we hebben, vorig jaar hebben wij camera's geplaatst op de boulevard. Ja. Uh, wat ons betreft heeft dat heel goed gewerkt. Uh, nou ja, dat betekent inderdaad dat er camera's in de openbare ruimte hangen. Uh, maar dat er ook meer in het dorp komen? We hebben de camera's vernieuwd in het dorp. Oh, vernieuwd. Okay. Uh, daar hingen al camera's. Ah. Uh, en we hebben sinds kort ook een camera op het Flemingplein uh, opgehangen ah. bij de Vomer. Okay. Dat daar ook overlast was. Uh, ik ben niet... niet Per se een heel groot fan van camera's. Hmm. ik denk van ja, als je die ophangt. Uh, je gaat gewoon aan de andere kant staan. En, uh, dus dan kan je wel ja. alles volhangen. Ja, dan, uh... Tegelijkertijd, het is wel een probaat middel. Ja. Uh, je moet het alleen wel kunnen onderbouwen. Dus uh, ja. Ja. Uh, we moeten echt kunnen bewijzen dat het nodig is. Maar werkt het preventief? Uh, het werkt preventief en het werkt afschrikwekkend. Ja. Um, tegelijkertijd, wat we ook natuurlijk vorig jaar gedaan hebben. Is zo'n politie- en handhavingskate hmm. neerzetten. Die komt nu ook. Die wordt komende week uh, geplaatst. Um, we, wat bij Bouwers, daarvoor? Ja, nou ja, ja nou, daarbij, uh, bij Schuitengat. Uh, okay, oh, bij Schuitengat, ja. ja. Waar zit de regie van, uh, van die camera's? Die camera's, die, uh, in principe... De regie ligt bij de, bij de politie. Ja. Uh, en die camera's kun je op twee manieren inzetten. Die kun je uitlezen. Uh, dus dat betekent dat je ter plekke kan zien van... hé, hey, daar gebeuren wat dingen. Nou, uh, dat, dat, daar, daar is een centrale uitleeskamer voor. Mm -hmm. En het, het kan ook uh, nuttig zijn... op het moment dat er sprake is van... Uh, ja bewijslast. Dat als er iets gebeurd is, dat je het terug kan halen. Ja. En vervolgens dan gewoon iemand in beeld hebt. Uh, en en, en makkelijk ja, op kan sporen. Maar het is niet ja. zoals in, in Amsterdam dat een uh, regie zit uh, bij de politie. En een regie zit in de stoperaar. Uh, nee. Nee. Nee. nee. nee, precies. Nee. Nou, over elf maanden is er weer een gemeenteraadsverkiezing. Hè? Zeker. Kijkt u naar uit of niet? Ja, ik vind... Laat ik het anders vragen. Is het leuk om een gemeenteraad weer helemaal te begeleiden? Ja, ja nou, wat, wat, wat leuk is, is dat, uh, um, kijk, uh, ik, ik hoop dat uh, raadsleden blijven. Uh, want het is natuurlijk heel fijn als er gewoon ook echt ervaring aanwezig is. Ja, belangrijk. Uh, en mensen die de inhoud van de dossiers goed kennen. Tegelijkertijd is het ook leuk als er weer jong bloed bij komt. Zeker die dynamiek is heel leuk. Uh -huh. Wat ik op dit moment, uh, we hebben een cursus Politiek Actief aangeboden. Was weer leuk, we ongeveer uh -huh. 20 deelnemers die uh, op drie avonden helemaal bijgesproken... Voor burgers worden. was dat, hè? Die ja, konden zich ja, aanmelden, ja, dat ja, klopt. voor hoe werkt politiek? Ah. En, nou, onze, ah. onze bedoeling daarmee is om ook mensen te enthousiasmeren. Nou, ik zie nu dat een aantal mensen uit die groep... ook zich ja? de partijen wow. al uh, weer hebben aangesloten. Uh, de partij zijn natuurlijk heel hard bezig op dit moment... om uh, te dus uh, naar, naar programma's te maken. Ja. En, uh, ja. Ik zou ja. echt ook op willen roepen van ja, heb je uh, uh, hart voor Zandvoort? Heb je ideeën? Uh, schroom niet en, en, en meld je aan... Is, ja. uh, het is heel uh, laagdrempelig. Ja. Uh, en partijen hebben echt goede mensen nodig. En waar kan je je aanmelden? Nou, je, bij, bij elke partij kun je wel, ja, ja, ja. ja. uh, die zijn gewoon bekend. Maar het, het, het, ik zag al de eerste brieven binnenkomen van Hurens Platform, bijvoorbeeld, hè, ja. die, die, die, die zich druk maken over het bouwen in Stanford, Dat is heel belangrijk natuurlijk. En dat er snelheid moet komen. En dat het in de verkiezingsprogramma's Tot. moet komen. Ja, ja, dus dus alle partijen die, die zijn nu bezig in de opstart om hun verkiezingsprogramma's te schrijven. Ja. Ja, en als je wat wil... Uh, is dit nu wel de tijd om dingen belangrijk te maken ja, ja, en te laten horen? Dat is heel belangrijk. En het is heel goed dat zo'n huurplatform dat ook doet. Ja, ja. Uh, en ook daar geldt de oproep. Ja, als je wat wil en je hebt ideeën, uh -huh. sta niet langs de zijlijn, maar laat je horen. Ja. Nou, nou goed, ik denk dat we aardig wat zaken hebben doorgesproken. Mooi. Hartelijk bedankt in ieder geval. Graag gedaan. Geniet van het weekend. En, nou, de spoorbomen zijn nog gesloten. De tweede... Ja, klopt. Dat... Ja. Maar er waren een hoop problemen toch hoor, moet ik zeggen. Ja, nee, dat... Ook in de verleden Houtenstraat dat de er auto's erin reden. Ja. Bijna aanrijdingen. Ja, aanrijdingen. Ja, dat is niet helemaal nee. goed gegaan volgens mij, want dat zou er ook een, een, een, iemand bij de eerste spoorbommen ja. neer kunnen zetten. Nee, ik heb begrepen dat er even goed naar gekeken. Ja, zeker. Ja. Het is, een paar dingen zijn niet helemaal ja. goed gegaan. Maar goed, uh, dat maakt verder niet uit. Uh, hartelijk bedankt in ieder geval. Graag gedaan. Uh, goed weekend. En uh, we gaan uh, weer naar muziek. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De kotvader, ja, geweldige muziek, hè? Mooi, hè? Mario poetso. En niet alleen de muziek, maar ook de, de, de serie. Absoluut. heel bijzonder. Uh, inmiddels uh, is uh, burgemeester weer vertrokken en aangeschoven uh, is uh, Patrick Berg van OPZ, gemeenteraadslid. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Uh, ja, we gaan een paar dingen even bespreken, want je, je hebt je in de laatste commissievergadering ook weer uh, behoorlijk druk gemaakt. Of tenminste, heb je interessante dingen gezegd over de opbouw. ...op het strand, de, van de strandpaviljoens. Daar zijn richtlijnen voor... Je moet voor 30 maart moet je, moet je open zijn, eigenlijk. Hè? 22 maart, om exact te zijn. Nou ja, dat bedoel ik. Ik zit er acht dagen naast, maar. Uh... Nee, maar... De eerste acht dagen dat, de, staat... de eerste acht dat, kun je niks meer zeggen. Het is uh... opgenomen in het uh, omgevingsplan. Omgevingsplan, ja. inderdaad. Maar uh, er zijn ook tenten die nog helemaal niet opgebouwd zijn. Ja, en, en, en we, dat zagen we in het Zalfoort Courant. een vergunningsaanvraag om, om niet op te hoeven bouwen. En vandaar dat uh, onze fractie het uh, op de gat geagendeerd, op ja. de agenda had gezet. En, tijdens, en dat ging voornamelijk om Strandtent 8, dus dat is de tent naast Haven Verzandvoort. Ja. En ja, bij mensen bekend als Carendon of Laguna Beach, of volgens mij heeft het nu geen naam, maar ja, hij staat nu is het ook het, nog... Nu mee. een parkeerterrein. Ja, uh, Tref Annet is het ook nog ja, geweest. En het en geweest, uh, Trefpunt. trefpunt. Uh, en, en uh, afgelopen week gaf uh, de wethouder aan dat hij, uh, dat hij een uh, brief vorige, uh, misschien nu anderhalve week geleden, terug heeft gestuurd. Uh -huh. dat, hij, uh, dat hij de partij erop een, uh, een schriftelijke reactie heeft gegeven dat diegene toch moet opbouwen. Ja. Dus ja, nu is het alleen natuurlijk onduidelijk de, uh, hoe lange termijn ze daarvoor hebben. Ha. Maar er, dus, er zijn natuurlijk uh, zaken uh, denkbaar, ziekte of weet ik veel, dat je even, even niet kan opbouwen. Dan, dan kun je uitstel vragen, toch of niet? Maar ja, ik, dat, dat kan, maar het college die vond, zijn, vond zijn aanvraag niet voldoende goed onderbouwd. Nee, dat is prima, dat, ja. dat, hij, ja. ...dat hij daarvan wilde afwijken. Ja, dus er moet nu opgebouwd worden. Dat is geen goede reden. Uh, maar dat is toch een goede zaak dat de gemeente dat zo aanpakt? Of, uh, ja, nee, dat is goed. We, daar, we, daar, maar we wachten graag af wat, uh, uh, wat de reactie wordt. Uh, ja. met, uh, er wordt natuurlijk geëvalueerd met iedere Uiteraard. Uh, periode... Hmm. ...van hoe is de aanvang van het seizoen geweest... ...en die informatie komt naar de gemeenteraad... Uh, ja. Uh, medio juni. Uh -huh. Dus ja, dan zijn we nieuwsgierig wat het uh, wat dan is. Of hij dan wel al uh. aan het opbouwen is. Of dat er een, uh, welke sancties er eventueel uh -huh. door, de, door uh, het college wordt uh, uh -huh. opgelegd. Maar op dit, op dit maar, moment gebeurt er nog niks. Op dit gebeurde moment gebeurt er niks, ligt er niks. Ga je af en toe wel kijken bij een beetje aan de... Aan de... Ja, het is niet zo moeilijk als je ook op de boulevard werkt. Nee, nee, nee, maar goed, de, de, dat stuk van jou uh, waar, je, waar je, met je, met je met je visgast staat is natuurlijk... Ja, is uh, er is, een, uh, is net zo een dramatisch, langs. wou je zeggen. Sorry? Dat is net zo dramatisch. Nee, nou ja, dat goed. Dat uh, ik uh, uh, hoe bedoel je? Hoe bedoel ik dat? Um, hoe bedoel je, je dat nou? ja, daar staan natuurlijk een, een, een x-aantal uh, paviljoens... Die, die niet geëxporteerd worden op dit moment. Ja. Terwijl er eigenlijk 22 uh, maart uh, opgebouwd maar, uh, zijn. Ik en zie alleen maar een huisje worden. staan. Uh, maar ook die worden nog niet geëxploiteerd. Dat dat meen je dan, dat? Oh. dat? Ja, dat meen ik. ik. Weet je, dus wat dat betreft... Dat, dat, uh, maar het blijft merkwaardig dat, je dat iemand uh, zoveel uh, strandtenten koopt... en ja. huisjes neerzet... Ja. en er vervolgens het voorjaar niks... Niks in gebeurt nog. Terwijl je 22 maart begonnen had moeten zijn. Zeg maar. Ja, dus ja, dat is. Voor het product de Strand is dat denk ik. vind ik nee. wij niet goed. Het is niet uh -huh, ik, maar... maar onze fractie. Nee, wij maken terecht. Het, de bedoel, onze fractie, uh, fractie maakt zich daar grote. Er worden afspraken over. gemaakt en dan ja. moeten ze er ook aan houden. Hetzelfde uh... over natuurlijk over Bernice. Ja. Weet je, dat is al uh, bijna een decennia een, een, een hoofdpijn dossier uh aan het -huh. worden. Ja. Dus ja, dat. Nou ja, daar gebeuren nu in ieder geval dingen. Er is ja, ja, het, opruimen, hè, het, opruimen, van het is een, opruimen van het restaurant gebeurt. Nou ja, dat is, is al heel wat, opruimen. toch? Dat is, uh, Sorry? Dat is al heel wat, eigenlijk, toch? Ja, maar er is een, ze hebben ook natuurlijk al een vergunning voor een strand ja, En die, ja. daar gebeurt nu negen Ach, jaar. Ach jaar, jaar, negen jaar zelfs. Ja. Dit jaar negen ja, jaar. Ja, Goh. negen jaar, hè? Ja, dus ja, ja, ja daar heb je vooral. volgens mij de laatste drie jaar ook elk, elk jaar uh, dingen over gezegd. Maar, uh, ja, dat... nou ja, het, het, het, het merk <coughs> is, we hebben gisteren een ingezonden brief gekregen van het circuit. En, oh ja? Uh, ja, die, die staat ook op de gemeentezijde. Oh, die staat er nog mee. Oké, we een gezonde terugvinden Sorry. ingezonden brief. Ja. En daar uh, ja, staat eigenlijk dat de raad niet goed wordt geïnformeerd. Dus oh, ja, daar okay. vragen we wel uh, vraagteken op. Wat, wat ja. de informatie ontbreekt er ja. dan bij de ja. raad? En ze zeggen dat ze uh, ja, een on onjuist beeld, wat inmiddels meermalen is geschetst, niet alleen in de media, maar ook met de raad. Uh, hier was niet volledige informatieverstrekking aan, of van de raad gevolg. Uh, Want ze willen daar een, een hotel bouwen. Een klinkt. hotel? Een jaar rond, uh, strandtent met een ja, hotel. Ja, met een, met een soort prachtig, prachtig overkappingen. Ik heb geen idee hoe het er exact uit nee. gaat zien. Maar weet je, dat, dat, uh, ik, het is te hopen dat er een ontwikkeling komt. Ja, en, en ja want ik maast... heb ook wel eens eerder gehoord dat, uh, dat ze bij het circuit vinden... dat de, de, de gemeente Zaanvoort niet, niet, uh, niet uh, erg meewerkt aan ontwikkelingen. Of dingen die ze niet willen, of, uh... ja, nou, ik hoop dat de duidelijkheid komt. Ja, dat weet lijkt je, me ook. Ik kom er nu al alleen. Uh, krijg misschien een dat brief, je dat in... met, de, met de een beetje verwijt dat het college niet de juiste informatie verstrekt. Nou, misschien eraan. dat je dat in een motie kan vragen aan uh, en... het college toch, die, Ja, college. ja, ja we blijven met moties aan de gang. Dat is ja. een, beetje, een beetje lastig. Weet je, komende we ook al een motie over over uh, vergunningstelsel op het uh -huh. strand, wat er aan de hand is en weet je, dus ja, het. Wat, wat, wat is een mis met het vergunningstelsel op het strand? Eh, nou, ze willen het uh, eigenlijk... Uh, de, de, er is in een collegebesluit geweest dat ze het uh, willen... dat er ook normaal gesproken was de vergunning verleend op persoonlijke titel. Ja. En nu is er een, uh, uh, de mogelijkheid om het op een ondernemersvorm oh, ja, te zetten. Ja, ja, op een en ja, ja, NV ja. Holding. Laat uh -huh. voorop staan dat, dat er heel veel dingen wel goed gaan op het strand. Mm -hmm. he? Uh, dat ja, gelukkig laat ik we dat eerst zeggen. Want anders, anders ja, denk ik dat we heel ja. negatief zijn. Weet je, ja. we hebben een, een van de mooiste stranden met 30 verschillende soorten, soorten strandtenten. Dat is uniek ja. in heel Nederland. Ja, mooie viscarden boven we, op de room. Daar bovenaan. zijn we echt ja. een natuurlijk alsant, mag je daar trots op zijn. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Alleen wat nu met die ondernemersvorm is, als, als iemand een BV is. Normaal gesproken, als jij een tent overneemt mm -hmm. van iemand, dan heeft de gemeente, omdat die op een persoonlijke titel staat, heeft er, dan moet er een. een, een uh, uh, er moet een bieb aanvraag mm -hmm. komen. Dus er wordt iemand getoetst. Ja. Maar als je nu op een bv of een 100 zit... en iemand die schrijft zich in op de bv... en de oude eigenaar schrijft zich uit... dan blijft de eigenaar op papier hetzelfde. Ja, ja, ja. En er vindt geen toets plaats. Dus... Weet je, dan is de, en de... in de ondermijningsrapportage... wat we vorig jaar zomer hebben gehad... Ja. dan is een van de vier belangrijke punten... is dus dat horeca ook wel hiervoor gevoelig zou zijn... voor de menging in onderwereld en bovenwereld. Uh -huh. En ja, als je er geen grip op houdt... dat je niet kan toetsen vooraf wie de eigenaar is... dan de, dat is onze zorg dat we het vragen aan het college uh -huh. van... Hey, Um, uh, deelt u ons zorg. <coughs> en, en, de, en de gemeenteraad, deelt u ook die zorg. En, en moeten we hier toch niet meer oppassen? Ja, Weet maar, je, wij zijn als, als gemeenteraad hebben we ook een controlerende vaak taak. Maar, maar hoor ik jou nou zeggen dat er inderdaad onder een mening is. Op, nee, het zou, de, het zou mogelijk, het zou kunnen, mogelijk zijn. kunnen zijn. Ja. En daar ja. moet je voor maken. Uh -huh. Maar, maar zo, je, zodra er iemand begint, die, die, zeg maar die tent gaat exploiteren, dan kun je altijd nog een. een, een een bijbel doen? Nee, dat kan het niet. Hij staat al, als, ja, in eerste instantie wel... maar als hij al op een VOF of een BV staat... <coughs> en er komt een andere vennoot in... en de andere Vennoot zijpt zich uit... daar krijgt de gemeente geen melding van. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. En nee. dat is een, een mogelijk, mogelijkheid, denken wij... Ja, dat ja, je dat, ja, ja. dat, dat ja, op die manier eigenlijk uh, dat je ja dat er weet je in 1993 hebben we hier al een holleder en een koor van hout die eigenaar waren van de ja, strand in ja ja dus, dat, dat waren nog eens tijdens. Dat waren, <laughs> ja. Dus weet je, uh, ja, het, ja. Het, het, dus je zou het niet weer willen dat, uh, dat wat voor nee. gekke figuren er uh, hier eigendom is. Nee, nee, maar we, we, weet je, voor, maar het is prachtig mooi weer. Het, het, het, heel veel dingen gaan er wel goed, hè? Ja, zeker. Het weer gaat het goed. wil en, niet helemaal uh, negatief klinken. Nee, het, het weer gaat prima, ja. Nee. nee, dat weet ik wel, dat er een hoop dingen goed zijn. Uh, dat, ja, het, het is goed dat je dat zegt, hoor. Want uh, uh, wat vind je het mooiste eigenlijk wat er, wat er goed gaat dan? Diversiteit. De diversiteit, ja. Dat vind ik dat echt, echt een ja. een, vind ik, Dat vind ik heel wat, Ja, dat uh, is leuk. Voor elk wat wil ze. En ja. het zijn natuurlijk ja. echt... Bij alle strandtenten kan je tegenwoordig... Uh, uitgebreid uh, restaurantfunctie, ja. weet je. Uh, ja. ik, ik, ik ben er zelf... Maar ik, ik, dat is een persoonlijke mening. Uh, ik ben begonnen met een viscar... En toen hadden wij helemaal geen jaar rond uh -huh. Uh -huh. En toen dachten wij natuurlijk wel... Als, als nieuwe ondernemers met ja. een viscar... Van, hé, wat nu van de winter gaat de jaar rondstrand en te gaan, gaan brood afsnoepen. Mm, mm. Toen zei Jaap Kroon altijd tegen ons... van hé jongens, maak je niet druk. Eén ja. kraam is geen kermis. We maken met z'n allen het product Zandvoort. Ja, ja. Ja, en en, daar, en, en ja. ook in, als wij Zandvoort veel meer jaar rond willen doen... Dan denk ik dat er gerust nog meer ruimte is voor nog eens. Uh, we hebben er nu vijf jaar rond. Ik denk dat er gerust nog ruimte is voor nog een aantal. Ja, maar Want we maken met z'n allen dan het product ja, Zandvoort. En maar... dan weten ze van de, van de hele regio dat, dat we in de winter over ja. zijn op het strand. Is dat ja. niet te veel gericht nog op de, de, de wat hogere. Uh, uh, hoe is dat? Uh, dat je echt wat, wat, wat, wat beter gesitueerden wil ik, aantrekken? Ik, denk ik dat bedoel, het... ik, ik zou. Ik, ik, ik zou... denk zelf dat er. Vroeger had je Strand en Jeroen die zelfservice had. Ik denk dat, dat voor dat soort concepten dat daar een enorme markt nog ligt. op het Ja, en ik strand. denk ook, als je, ja. als, je, als, je, als je je echt helemaal richt op op, op Kerkman vroeger, ja. die tent. Uh, er ligt genoeg kans. Heerlijk, toch? Ja, Er liggen kans genoeg is, kansen. Er is, ook is ook ook. echt een badplaats waar je heel veel kansen kan ja, krijgen. Ja, dat denk ik moet ook. Je moet alleen af en toe willen grijpen. Ja, kijken jullie ook wel eens naar andere badplaatsen? Uh, nou, afgelopen zomer naar Domburg geweest. En dus dan sta ja. je ook versteld hoe klein plaatsje dat eigenlijk is... hoeveel toerisme daar is. Ja, ja heel veel, hè, ja. Heel veel, ja, ja. Ja. echt heel veel. Hey, laten we voordat het nieuws uh, begint... nog even naar de vaste, de vaste, de vaste, de vaste viskarren. Uh, uh, uh, Mag ik het zo noemen? Ja, de kiosken. De kiosken, de kiosken inderdaad. Open, ja. Dat is natuurlijk een heel mooi... mooi uh, hoe staat het daarmee? Ja, hetgeen het, het is alleen dat er... Uh, er moeten welstandsregels komen. En dat ja. vind ik op zich goed... Het moet niet zo zijn dat iemand een C-container neerzet en dan. Nee, het moet is een, mo er. een mooie dus uitpraten. Dus het moet je een heel goed uitpraten. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11.